Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het Nieuws van NSO3. Bijna 2400 kinderen van ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire... hebben nog geen financiële compensatie gehad. Komt door een technische fout. Het gaat om kinderen die vorige maand een brief hadden gekregen... waarin stond dat ze het geld nog dit jaar zouden krijgen. In totaal krijgen 70.000 kinderen een geldbedrag... omdat ze door de toeslagenaffaire opgroeiden in armoede. Rijkswaterstaat heeft nog geen idee hoe het probleem met de tunnelbak van de A7... tussen Jouren en Snee kan worden opgelost. Daar is een deel van het asfalt omhoog gekomen door grondwater. De weg is al twee weken dicht en het gaat waarschijnlijk een half jaar duren. Deze wethouder maakt zich er heel erg zorgen om. Nou, 1975 weten we niet beter dan dat deze tunnel er is. Maar nu besef je pas als hij dicht is van jeetje, wat betekent dat? Het grote probleem wat nu ontstaat in die zes maanden of misschien wel langer... Van ja, als dat uitvalt, ja, wat dan? Dan zet je heel zuidwest friesland op slot. Omliggende dorpen hebben nu veel last van verkeersoverlast... doordat veel auto's sluiproutes nemen. Cody Gakpo kan waarschijnlijk pas op 7 januari zijn debuut maken voor Liverpool. Volgens trainer Jurgen Klopp laat de werkvergunning van de oud-PSV... er nog eventjes op zich wachten. Op tweede kerstdag werd bekend dat Gakpo voor een recordbedrag naar de Engelse club gaat. De Eindhovenaren krijgen er 50 miljoen euro voor. En deze meidengroep is weer van plan om nieuwe muziek uit te brengen. De Sugar Babes. En dat nieuws zorgt voor een ware concurrentiestrijd tussen platenmaatschappijen, schrijft de Britse krant The Sun. Want iedereen wil dat nieuwe album wel uitbrengen natuurlijk. De platenmaatschappijen zouden nu tegen elkaar aan het opbieden zijn. De Sugar Babes zouden al eerder bij elkaar komen, maar toen gooide corona roet in het eten.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zie FM. Dit is Kerst. Met Zie Met nu nu. Alternative FM.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 Naar Engeland gegaan of hoe zit het? Nou, eigenlijk had ik al. Dat begon eigenlijk al eerder, toen ik acht jaar ja. oud was. Keek ik al een beetje zo om me heen bij in Sandport, was ik op een pleintje aan het spelen en dacht ik bij mezelf, ja.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 Nog niet helemaal, want we gaan ook nog even wat tussendoor... denk ik nog even voordat je begint nog even een stukje praten. Leuk. Eerst nog even iets laten horen van wat eerder dit jaar is uitgebracht. En deze dame heet Singa en komt trouwens uit de buurt. Want ze komt uit Haanem. En ze heet in het EG Eva van Leeuwen. What's the word? dream with eyes closed. I see the life we lived once. And I feel relief knowing that you and me, we buried it up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 But it's the truth oh.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 Force the air out of our lungs So how can we breathe if we deny the universe?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 Oké, okay, dus. Uh, nee, dat is heel ja, want, zo uh, ik, ik, ik niet zo. want ik ken die zo'n Poortis dus dan een klein beetje. Mm. Er is ook een voormalig A&R-manager... Dus die heeft daar een lange tijd gewoond. en die maakte mm. er al. Ja, dat was traditie: vrijdag in drinken. deden ze ja, dat? Ja, dat deden ja. ze dus. Maar goed, uh, uh, uh, op een gegeven moment was dat.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 kent natuurlijk dat verhaal van die feestwijk. Ja, dus ik denk... dat was zou misschien een aanleiding geweest zijn. Maar het antwoord nee. is... Nee, ik totaal moet het anders. Nee, nou, okay. sorry. Ja. Nee. <laughs> um, nou heb ik ook uh, begrepen... je acteert. Ja, klopt. Um, klopt. Dat is de andere kant uh, van jou.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 Dus ja, wat dat gaat. Weet je, één stap verwijderd, ja, hè? Van het ja, ja. schotland. One step, uh, uh, ja. Uh, nou. nou, ik woon toevallig wel in Londen. Echt, het is het 40 minuten van Abbey Road Studios. Dus kijk, misschien kijk. moet ik toch maar even een keer langer gaan. <laughs> dat zou zomaar kunnen, <laughs> natuurlijk. Uh, we gaan op uh, naar, uh, naar jouw uh, ja, verschijning hier mm -hmm. in, dit, uh, in dit programma. Dus, uh, maar eerst draai ik nog, uh, nog even een stukje muziek van twee minuten. En dan uh, we weten goed. die jongens erboven uh, dat, uh, dat het zijn uh, is uh, gegeven. Eh. Um,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 En ze komen 19 januari, schrijf maar alvast op, in de volgende 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie. En dan de eerste van 2023 komen ze langs. En dit heet Morbide Eenheid.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 In de of van Pien. Of me is in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 Time you speak your name, you know how you told me you hold me until you die? Till you die, be you still alive.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 Dit moment, maar we hebben straks nog twee nummers uh, die we gaan horen. Maar dat ga je straks allemaal in het volgende uur horen. Nu tijd voor een van de bands die ook in de popronde heeft uh, meegedaan. Dat is Charlotte. Trouwens ook een robbenact aan wordt uh, verleden. Want ze heeft uh, meegedaan, uh, deze Charlotte. En uh, ja, toen kwam ineens uh, Frauke op het uh, tapijt. En die vroeg van doe je even mee als support act.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 What's We nee.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 Voor Zit, pak de rust onder de douche. Ik doe mijn ogen dicht in mijn hoofd. Zijn de bites voor, Ik moet wat ruimte maken, is het bruikbaar. Laat het eruit en voel me uitgelaten. Maar op de beat kan ik het liefste van mijn soul uiten. Ben op mijn plek, net als Joachim, in ruimtes. Ze zijn op brieven winnen en over geld praten. Maar hun schip komt niet los te wat Toby wel vaart. Echt een rijkdom. Wat je niet kan afpakken van me, zit een kruiken, kan een, en vattenkammet. Die vatten zeker niet in deze vorm. Als Gogh Max geen oor voorzetten. Is geen gehoor. Dus Zelf niet vergeten weg geen Jason Bourne, Ga niet versmolten met mijn ego, mijn leven. Geef al mijn gegevens door, I don't care I don't Neem niet care. de benen, maar gaat meer omarmen Breng een beeld naar storm, laat je beeld opvallen ah. Ben de Vrije Koning, niet van TV als Joling, maar in de fantasie, net als JK Rowling. Ben er met eentje zo'n in, zo'n ingewikkeld ding om het simpel te houden. Ik hou het erin dat in ammo behouden blijft Bestaat is mooi meegenomen. Ik show mee de maar ben nooit egoloos. No. Ook wel eens op de bodem als een geoloog. En ligt de bal bij mij al ik het even hoog Ben handig met dit voetenwerk Ik spit vuur, maar ik bram me niet aan Lucifer Verwacht niks, met verwachting wordt het moeilijker Ik schrijf voor mezelf, ik verlangen naar een politieer Maar prijs mij de hemel in Wees niet bescheiden, geef je mening Kom een deel mee in de vreugde. Einde mededeling, ben de Vrije Thijsbordist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 Nothing you would straight up believe. Cause you've never been a bright. My truth is so hard to see. Communication is key.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 Dan stuur je allemaal fijne dagen en een voorzitter.